2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijg er nu 6 maanden Videoland cadeau. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. 18, plus speelbunds. Ja? Echt serieus? Oh. oh, wat een geld. 1000 godverdikke me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar?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 Goedemiddag, ik ben Michiel Frasenstorm. Door sneeuw en gladheid zijn vanochtend tientallen ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat zegt dat het gaat om bijvoorbeeld de vrachtwagens die van de weg geleden en auto's die over Dwars op de rijbaan belanden. Over gewonden is niets bekend. Vliegtuigen kunnen tot één uur niet landen op Schiphol door de sneeuw. Het winterse weer veroorzaakt ook allerlei storingen en andere problemen. Rond Amsterdam en Schiphol rijden bijvoorbeeld tot zeker twee uur geen treinen. Daardoor heeft de taxicentrale het extra druk. In sommige plaatsen wordt afval niet opgehaald of kan inleveren niet. Het CBR heeft een deel van de praktijkexamens voor het rijbewijs uitgesteld. Straks doet de rechtbank uitspraak in de moordzaak... rond het Syrische meisje Rian van 18. Haar lichaam werd ruim anderhalf jaar geleden in het water gevonden bij Lelystad. Haar vader en twee broers staan terecht. Tegen hen is twintig jaar cel of meer geëist. Ze zou daar hebben vermoord omdat ze zich volgens hen te westers gedroeg. De vader is gevlucht. En de staatsloterij weet wie de twee winnaars zijn van de hoofdprijs van de oudejaarstrekking. Ze hebben zich bijna een week na de trekking gemeld. Ze komen uit Nuenen en Amstelveen en winnen met een halve lot elk 15 miljoen euro. De twee hadden het lot niet zelf gekocht, maar kregen het allebei cadeau. Het weer van weer online... In een groot deel van ons land code oranje vanwege sneeuw en gladheid. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en winterse buien. In het oosten schommelt de temperatuur rond het vriespunt. In het westen wordt het plus 3 graden. En dit was het nieuws op Slem. Maakt het exact 12 uur. Goedemiddag, de leukste lunchpauze van Nederland gaat beginnen. Hou ze in de pauze, met zometeen basementjacks onder andere. De eerste situatie op de weg, het is lekker druk door code oranje, 84 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een half uur of langer. De A2 richting Maarsen bij Everdingen, daar verlies je 32 minuten door opruimwerkzaamheden. De A12 dan richting Den Haag bij Nieuwebrug, 40 minuten bij je het optellen, 8 kilometer afile. file. Een half uur op de A16 Rotterdam richting Breda bij Moerdijkbrug, 9 kilometer. En de laatste is de A27 richting Utrecht bij Lekbrug door een gladde weg, 35 minuten. Nog één flitser op de A58 richting Tilburg. Voetjes van het gras bij 45,4.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 Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl. Ontdek ook de beste beautydeals op socialdeal.nl. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geld? En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs?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 Maak bij Slam Dans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven, Slam. House in de pauze, en dan nu de lekkerste lunchpauze voor de maandag, drie minuten over twaalf Met alle jarres in de mix.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 Dolce and Gabbana, Fendi and Adana Kieran, they be sharing all their money, got me wearing fly Girl, I ain't asking, they say they love my ass And seven jeans, true religion, I say no, but they keep giving So I keep on taking, and no, I ain't taking We can keep on taking. I keep on demonstrating my love with all that ass, all that ass inside I'ma make, make, make, make you scream Make you scream, make you scream Cause of my heart, huh. my heart, my heart, my heart My heart, my heart, my hump. Huh. My lovely lady lump, check it out I met a girl down at the disco She said, hey, hey, hey, yeah, let's go I could be your baby, you could be my honey And let's spend time, not money And mix your milk with my cocoa puff Milky, milky cocoa Mix your milk with my cocoa pop. You gon' do with all that junk All that junk inside that trunk. I'ma a geeky, geeky. in de pauze. Met Wookie en Sunshine. En zoek je nog een ochtendritueel? Denk aan Freddy van de Jeugdvertegenwoordig. Die wilde voor leed vermaken een paar comments bekijken bij de volgende video. Maar dat pakte niet lekker uit. Laten we mijn ochtend beginnen. maar ik eens aan te kijken. Met dochters op YouTube. Er waren allemaal mensen die zeiden, ja ik mis mijn dochter. Zo. En toen kreeg Oeh. ik gewoon een broek in mijn keel en moest dus ik... <laughs> een traantje pinken, toen dacht ik, ik moet ook gewoon niet zo tegenzuur zijn. <laughs> huh, nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie.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 Oog, ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst, Op je polenpip staan, een golf neemt de afstand van je hemel, lichaam. Ze is van spreek. Dan weet je ik ergens bin, ben ik in de lucht als sterren Dan ben ik los in de sky met dran zomer nek, nek, los zo in de sky met Dit feestje is voor ons allemaal. Hou ze in de...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 That's I go Where I go. niet dat je het hoort een beetje op de achtergrond. Maar het wiel is nog steeds draaiende. Jordan Funkerman en Wheels in Motion in de lekkerste lunchpauze van Nederland. En waar ben je eigenlijk? Ben je lekker thuis omdat je niet naar de paas toe komt? Heb je lekker vrijgekregen of gewoon die strijder op kantoor? Laat het weten via de app van Slam. Waar via jij de lekkerste lunchpauze van Nederland? En dat roulettewiel trouwens. Dat blijft de komende weken draaien. Want je maakt bij Slam kans op de gok van je leven. Je mag het zeggen. Ga je voor rood of zwart? En zo kom je stapje voor stapje, visje voor visje, uit bij een trip voor jou en je vrienden in Las Vegas. Vegas, plus je naam deze kant op. Oh, op deze bladje kan ik de hele nacht wel dansen. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of je begint het jaar bij Slam met de gok van je leven. Maak in januari kans op een on onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainmenthoofdstad van de wereld. Las Vegas.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 In de pauze. En met iets over half 1. Tijd voor je Slim Weer -date van de vrienden van Weer Online. Het wordt even droog vandaag. Maar in de avondspits dan beginnen de winterse buien weer. En schommelt de temperatuur tussen 1 en 4 graden. Morgen ook vaker droog en soms zonnig. Maar vannacht, even nog tussendoor, min 7 kan het worden. Oh. Ga maar lekker opwarmen en dansen op de beste tracks in House in de Pauze. Alle genres in de mix met zometeen David Guetta, Kim Petras, Martin Garrix en Ocean komt eraan. En ook Brainpower Dansplaat krijg je naar Uzura en Open Your Mind. My way to Elvis Saints, all crash right into you. If we're caught in a way, if I will keep me over, it don't matter where we are, you're still the one I choose. When my head goes in different directions, you know my heart's never gonna move. And in the dark times, you don't have to. From my heart where we are Look up alone In de lekkerste lunchpauze van Nederland met alle genres in de mix. Jorden When We Were Young. Met zometeen nog Brainpower, Ariana Grande. En hier is Lady Gaga, The Death Dance. it's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 Dan een foto zou Door en door als Joker Ono's rauw Iets lekkers aan de haaks slaan, dan hoop je dus nou. Tot je zoveel zuipers haal, dan loopt het een klauw Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus Als je rode briesers maakt, dan stroken nog saus Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd zwicht aanlopend op blauw En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw Want je enkel ligt op gauw overhoop met je mouw Doe me net alsof je showt met een poos zo rauw Voel de flow nou of sta hopeloos in de kou Dans maar, dit is de die lekkere dansvaart, chancevaart als je zeker helemaal geen kans maakt, Chans maar en dans maar. Want dit is nu niet lekkere het dans maar. maar en au. Op deze sportje kan ik de hele nacht weer dansen. Battle rappers op deze track die gassen gaan zingen. Draai die paard in de soul. en de beelden gaan swingen. Dansvoer voor jou. is het het mooie medium. En vroeger toch iedereen van die rode palladiums. leren medaillons, voor door van dag. Ik was of die gevlochten van dat Veel minder herkent wie was hip op de shit G.P.E. was militant en R&B swingbeat Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet Hillen op Paris of dansen op Kimby Nou maar vergip op het, wat? kick Kicksnack, high hat vond ik het vrij vet Eric B en Raw, Tough Crow tot hijjack Raw, Bass, Run, DMC en Guyman en Ultra die tijd was hype hè Dans maar, dit is nu die lekkere danspraat Chance maar ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chans maar en dans maar. Want dit is nu niet lekker dan dansklaar. Chance maar en au -au -au. Op deze potje ken ik de hele nacht weer. Zie je Kijk, soms kan inspiratie overal vandaan komen. Ook als je zit te dineren en er staat een walgelijke saus op tafel. Kan je er toch woorden mee maken. En ik zat te eten met, uh, met familie. En ik zag stroganoff saus staan. En ik begon te freestylen. Ik ben weer groot fan van Basta Rhymes. Basta Rhymes die repte volledige coupletten waarin alles rijmde. Dat vond ik altijd heel tof. Ik wilde dat ook doen, maar dan met het woord strogan of saus. I miss your touch You're the